is tussen de drie gebeurtenissen. Serena Williams heeft voor de derde keer in een loopbaan het toernooi van Roland Garros op haar naam geschreven. Amerikaanse nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Tsjechische Lucy Safarova. Er waren voorafgaand twijfels over de fitheid van Williams. De vraag was of ze voldoende was hersteld van haar griep. Maar tijdens de wedstrijd was van fysiek ongemak niet veel te merken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. ZFM op 106,9 is Zon, Zee, Zandvoort en domme zomerhits. ZZFM. You check my nerves and you rattle my brain. Then my love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill. The of fire. I left in love, thought I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, love is fine. Good at the Ridge and greeting balls of fire. me, Kiss me, baby. Let's show is fun Come on, baby You drive me crazy Goodness, we reach Great balls of fire Yeah, let me love you like a lover should You're mine, so kind I'm gonna tell this world that your mine, mine, mine, mine I chew my mouth, Lord, I twiddle my thumb I'm real nervous, but a choice fun huh? Come on, baby, you're driving me crazy Couldn't it reach and rip all the fire?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 Wat we zeggen wil, dan is dat iets wat je mond niet kan. Ga mee, ga jij dan met me mee? Maar steeds weer elke keer als ik je zie, dan gonst mijn hart weer die melodie. Ga mee, ga jij dan met me mee? Want dat voel ik alleen als jij dan naar me lacht. En ik je dan zonder jou zal zo dagen weken op je wacht Blijf dat dan niet zo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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Entertainment for you met Fred Heij. achter de knopjes. En ja, dit was John West en voel je dan niet. We gaan verder met ub 40 en I can't help falling in love. Goedemiddag. DFM, Westkust weerbericht. Zo, gaan nou we eens even kijken wat er wat, wat, wat, wat weer is vandaag. Ja, nou ja, de weerverwachting voor vandaag, dat hebben we allemaal kunnen zien. Het was eh, vrij zonnig overdag en hier in de regio Zandvoort zeker. Eh, het was een matige westen tot zuidwestenwind en eh, kracht 4. Maximum temperatuur in Zandvoort was vandaag 16 graden. De vooruitzichten voor de komende week. Ja, vrij veel zon. De gematigde temperaturen met het wind uit de noordelijke richting. Zo, en dat was dan uh, zo het weer tot, uh, tot, uh, ja, tot en met uh, eigenlijk uh, de komende weken. Ja, we gaan uh, weer een lekker zomersplaatje draaien. En uh, ja, dat gaan we doen met uh, Avicii en I It To You. I don't know just how it...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 <laughs> Baby, if you're ready for things to get heavy. Dat was er dan Jennifer Lopez en On The Floor, de, de Lambada song, was dit, ja. En eh, daarvoor hoorde u natuurlijk Avicii en Addicted To You. We gaan verder met een, eh, ja, een Hollandstalig, een Nederlandstalig plaatje. En die is eh, van Frans Duits. En jij verliet mij...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 Waarom? Hoe kon jij dit nog doen? Waarom deed jij zo stom? Dat jij zo van me wegging, dat had ik nooit verwacht. Is nu alles voorbij, tussen jou en mij, zonder uit te leggen op ook maar iets te zeggen? Waarom jij mij verliet? Is nu alles voorbij?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 should we dan Chakadamus e. en please en tease me, tease me, tease me ja, even kijken, we gaan een, een, een leuk plaatje erbij nog van Albert uh, West, ja, ondanks overleden en dan hebben we het over My Dear Rose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 Può diventare un po' carona, a volte è così vibrante, che al confronto niente al mondo è più importante, ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce là. En ik ben er ook al van. Waar ik ook al van ben, weet ik veel dat het niet gaat. En dat het niet gaat om een braakje. dat het niet Si, sí, si. Sí. Oui, oui. Eros Ramazzotti was dat. en uh, maak je bello, questo amore. Hier in de zomersklank, hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal, uh, ja, 2 uh, uur uh, 39 minuten. Over de klokken van 6 uur. Of uh, ja, ja. Dus we gaan nog uh, even uh, lekkere muziek draaien. En uh, het volgende plaatje is uh, Eminem met Rihanna. En Love the way you lie. Just gonna stand daar. all right because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you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 It's crazy.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 Diefje. De maan kijkt meer op ons liefdespel. Laat ons genieten, ik laat jou niet schieten. We zitten samen in één groot jukrel. Ik wil proberen, je imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit het nou. Je kunt je draaien en keren en veel manoeuvreren, maar liefste, ik hou van jou.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 Dat waren ze dan, de Beach Boys. En nu hadden het over, uh, de Kokomo. Ja, uh, we, zitten, uh, we zitten alweer haast uh, door de tijd heen. Dit op uh, nog uh, een, een negen, nou nog niet eens meer, acht minuten en uh, nog twintig seconden. En uh, ja, ik wou in ieder geval uh, u alvast bedanken voor het luisteren. Entertainment for you was dit hier bij CFM Radio. En dat allemaal op uh, die mooie zaterdag... En natuurlijk, eh, ja, als u wilt reageren kan dat op eh, apenstaatje gmail.com. Dus eh, apenstaatje gmail.com. Voor eh, de reacties op ZFM eh, GF, eh, Entertainment for You. En dat eh, van de vermelding van Fred Heijn natuurlijk. En eh, ja, tot die tijd eh, van 7 uur. Tot het nieuws. Ga ik nog een, een plaatje voor u draaien, natuurlijk? Ik zou zeggen: alvast nog een goed weekend. En uh, doe er wat leuks mee. En uh, ja, we gaan zo nog een plaatje draaien van Gustavo Lima en een Ballada. Dus ik zou zeggen: tot volgende week. Bye bye. Zagat Set it up, set set Broken hearts, leaves are falling in the park every day.